Dan het weer, helder, droog en minima tussen min 4 in het binnenland en 0 graden aan de kust. Overdag opnieuw zonnig, middagtemperatuur tussen 6 graden op de Wadden en 10 in Limburg. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Helco Span. Goedenacht en fijn dat u nog steeds bij ons bent hier in het Huis van de Maan. In het komende uur wil ik alleen met vrouwen praten. En dat op deze Internationale Vrouwendag. En ik wil dan praten over dat wat zij anno 2011 nog steeds merken... van een verschillende benadering van mannen en vrouwen. Wordt u als vrouw nog altijd minder betaald dan uw mannelijke collega bijvoorbeeld? Of is net uw vrouwenelftal wegbezuinigd bij AZ of bij Willem II? U kunt bellen met 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncrw.nl Of twitteren met hashtag Casaluna. En ook in de muziek komen uitsluitend vrouwen aan het woord... via hun poëzie, via hun teksten. Poëzie van bijvoorbeeld Albertina Soeboer en Ida Gerhard. En ik begin met een tekst van de Utrechtse dichteres Lamberta Souman. Een aantal van haar gedichten werd halverwege de jaren negentig op muziek gezet en uh, uh, uiteraard ook gezongen door Erci Ladage. Erci Ladage, die zich aan de piano laat begeleiden door Annette de Haas. En als ik het nou net over dat thema had uh, waar we het over willen hebben... vannacht hier uh, in ons uh, Huis van de Maan... dan is dit wel een heel toepasselijke tekst. Dit is Jip en Janneke. Jong ingewijde promotiemaker. Jong ingehuurde procesbewaker. Jong ingesprongen problemenkraker. Zo'n jongen is Jip. Jip is een Jup tot genot van zijn ouders. Jip is een jongen met zeer brede schouders. Jip heeft dat handige, spitse en vlotte. Jip is hun toekomst, hun hoop, hun mascotte. Janne Rond etenstijd Helemaal zelfde tafel Met aangeleerde nauwkeurigheid Jip is er soms verdomd jaloers Op Janneke is een grote meid Jong ingewijde gewijde promotie Jong in gehuurde procesbewaker. Jong in gesprongen problemenkraker. Zo'n jongen is Jip. Jip heeft succes, een vertrouwde gedachte. Jip heeft de hersens, je mag het verwachten. Jip haalde moeiteloos zware tentamens. Jip rolde glansrijk door alle examen. Janneke oogst bewondering Janneke vraagt uitbundigheid Janneke overtreft zichzelf Janneke heeft een trui gebreid Jip is er soms verdomd jaloers op Janneke is een grote meid wij gewijde promotiemaker, jong ingehuurde procesbewaker. Jong ingesprongen problemenkraker, zo'n jongen is Jip. Jip doet het goed, maar het kan altijd nog beter. Nog exclusiever, briljanter, completer. Jip maakt nog kans op een prachtige loopbaan. Jip moet hollen, zijn zusje mag stilstaan. Bij het kringgesprek op het dagverblijf. Ja, over de verschillende benadering van mannen en vrouwen gesproken. Erchiladage was dat met een tekst van de Utrechtse dichteres Lamberta Sauman... aan de piano Annette de Haas, Jip en Janneke... Vrouwen, ik wil alleen maar met vrouwen praten. En ik wil eigenlijk ook alleen maar uh, mailtjes en twitters van vrouwen... op deze Internationale Vrouwendag... over de verschillende benadering van mannen en vrouwen. Ik had het net met Esther Jansma daarover... dat uh, uh, vrouwen, vrouwelijke dichters in haar geval... toch altijd uh, meer op emoties uh, worden gelezen... dan op, op techniek of op vorm. En uh, er zijn natuurlijk talloze voorbeelden te geven... waarschijnlijk van, van uh, een andere benadering van mannen en vrouwen. Ik had het er al over. Misschien wordt u nog altijd wel minder betaald als, als, uh, als u hetzelfde werk doet... Uh, uh, terwijl uw mannelijke collega een vorstelijker salaris, salaris ontvangt. En wie weet is ook uw vrouwenoftal uh, wel net wegbezuinigd bij AZ of Willem 2. Uh, nou, in alle gevallen kunt u bellen 0800-1121, 0800-1121. U kunt mailen naar kazaluna.ncfv.nl of twitteren met hashtag kazaluna. Annemie, goeienacht. Ja, goeienacht. Ja, ik ben een hele andere invalshoepje... Nou, vertel. Kijk, ik heb... Ik denk dat het wel 25 jaar geleden is... maar misschien nog wel langer. Toen heb ik een keer een boek gelezen. Ik was in die tijd... Uh, zat ik uh, op sociale academie. En ik uh, had iets met vrouwenwerk. Vrouwen en... Uh, tweede kans onderwijs. Mm -hmm. En ik werkte ook aan een middelbare school... waarbij leerlingen in eigen beheer... van alles nog wat ondernamen. En um, het thema macht was ook toen al uh, uh, aan de orde. Ja. Maar toen heb ik dat boek gelezen hoe vrouwen met macht omgaan. En dat is me eigenlijk nooit meer uit mijn hoofd uh, verdwenen... omdat het mij zelf een spiegel voorhield... Uh, dat je als vrouw er ook vaak belang bij hebt... om die traditionele rolverdeling overeind te houden. Dat geeft je ook macht. Macht binnen het huis... Het kan je, ook, uh, je kunt daarmee ook heel erg manipuleren. Je kunt het heel zielig doen. Mm -hmm. en, uh, ik kom uit een gezin waar mijn moeder een voorvechter was van hoe dan ook, jongens en meisjes, we waren met z'n vijf, drie meisjes, twee jongens, ja. allemaal dezelfde kansen hebben op onderwijs. Ja. Maar daar waar het ging om de huishoudelijke taken te verdelen, en daar maakte ik dus heel veel ruzie over. Uh, was het toch het leven aandeel kwam uh, op het bordje van de meisjes. En dan ja, was ik toch niet ik was de ene oudste en ik dacht dat laat ik toch niet op me zitten. Uh, dus er werd altijd stennis gemaakt over uh, uh, wordt er wel genoeg uh, door de broers mee geklust. Gedaan en gepoetst en opgeruimd en noem maar op, aardappelsverschillen, ja. eh, noem je alle, allerlei huishoudelijke karweitjes waar je vroeger in de opvoeding vanzelfsprekend ook als kind je aandeling kreeg. Volgens mij is dat tegenwoordig helemaal niet meer zo. Ik hoor alsmaar dat het kinderen van nu prinsjes en prinsesjes zijn die helemaal hun handjes niet meer laten wapperen thuis, maar in mijn... In het gezin waar ik vandaan kwam en in het gezin waar mijn kinderen opgegroeid zijn... werden de taken toch een beetje verdeeld. Ja, maar, maar dat... je liet het er niet op uh, bij zitten als jij uh, als, als meisje wel moest werken en je broertjes niet? Nee, we zorgen niet dat, dat zij ook hun aandeel krijgen. Ja, ja, precies, maar daar zorgde dus hij wel voor. Maar het, het, uh, ik kom wel uit, een, uit het Zuid-Limburg en daar uh, is het materiaal gaat al om... Nog steeds aanwezig. En dat geeft, uh, ja, hoe moet ik het nou uitleggen? Kijk, ik vind, ik vind die vrouwen die zichzelf altijd als slachtoffer uh, zien. Er is maatschappelijk gezien wellicht enige in, in materiële zin ongelijkheid. Maar er is, daar staat iets tegenover. Er is ook een, ja, een bepaalde machtspositie. Ja. die door die rolverdeling aan vrouwen toegekomen is... die zich vooral binnen zijn huis afspeelt... waarvan ik denk, nou, daar moet ook maar eens een keer de beuk in. En dat moet, um, moet, als het even zou kunnen... Ja, ik hou erg van uh, Joke Kool-Smit... die uh, een soort droom had... 50-50, uh, uh, vijf uur werken... Uh, voor man en vrouw buitenshuis... en uh, de taken binnen huis ook eerlijk verdelen. En ja. dat, heb, dat heb ik eigenlijk altijd een heel erg mooi uh, toekomstbeeld gezien. Ja, dat zou je ideale model zijn, Annemie. En ik ben, ik ben dus nu bezig met een boek uh, te lezen... en dat, dat komt een beetje in de richting van... wat ik vroeger leerde over hoe vrouwen met macht omgaan. Dat is een boek dat is, geschre dat is geschreven door een vrouw... die vroeger betrokken was bij de Frikkenkrant. Mm -hmm. Bij de watkrant? Bij de Frikkenkrant... Oh ja. Ja, en, dat, en, en, en, en Lisette het hoofd heet ze, geloof ik, ja. En die heeft dus nu een boek geschreven met een prachtige titel. De onverzadigbare vrouw, in dikke rode letters. Mm -hmm. En dat tussen haakjes erachter. En de afwezige man. En toen dacht ik onmiddellijk aan al die cafés en die biljartclubs en die vissende mannen in Limburg. En dacht ik, ja, ja. Zo was het. Dus ik ben nog maar tot platse 40 in dat boek. Maar jij kende ze dus meteen. Oh jee, oh jee. Zij doet het op een, op een heel andere manier. Dat, dat boek wat ik vroeger las, dat was nogal wetenschappelijk van aard. Maar dit is zo bevoerlijk confronterend. Ik dacht, ja, we moeten toe naar een autonome vrouw, die minder zit te zeiken. <lacht> en... Ja, nee, maar maar, maar echt dat... echt aandeel neemt, dan ook echt voor staat. Maar dan niet op die manier van: ik ben zo zielig en ik ben het slachtoffer. Nee, we gaan allemaal naar school. Vrouwen gaan ook uh, naar hoger onderwijs en dus ze doen het dan ook heel goed. ook. Dan ja. nou wordt het ook tijd dat je ook je verantwoordelijkheden erbij neemt. En uh, zowel binnen als buitenshuis, maar dat telt voor beide. En dan zijn er zijn verschillen. Je wordt zwanger, en dat is nog steeds de vrouw. En je hebt een aantal jaren nodig om je kinderen tot enige zelfstandigheid uh, op te voeden. En dan in de eerste jaren komt een de groot deel op het bordje van de vrouw. En, en dat is ook heerlijk. Die mannen weten gewoon niet hoe leuk het is. <laughs> ja, ze zouden zou eens moeten weten hoe leuk het is. Maar Annemie, uiteindelijk zeg je dat 50-50 model uh, van Joke Smit, dat zou het ideale oh, model zijn. Ja, helaas is de samenleving met zover droge doorgedreven arbeidsdeling uh, is daar nog niet op ingericht. En volgens mij is het in Israël, in, in, die, in die collectieve uh, boerderij, ook niet gelukt. En het is in het Oost-Europa ook niet gelukt. Dus er zit ergens iets nog diep verscholen in het bewustzijn van mannen en, en vrouwen waardoor het niet lukt. Nee, maar het, het streven moet er, moet er blijven, zeg jij. En dan ontkom je tot de ontdekking hoe leuk het is, zowel binnen huis als buiten zijn. Ja. huis Annemie, dankjewel Mijn voor droom. je reactie. Ja. Jouw droom, precies. Ja. Dankjewel voor je reactie en een goeie nacht ja. nog. Dag. Anouk, goeie nacht. Ja, hallo. Anouk, wat merk jij nog van een uh, verschillende benadering van mannen en vrouwen? Nou, ik uh, was twintig en ik uh, was opgeleid aan een huisartsschool voor Laan van Meerdervoort... om huishouden te voeren in het Groot. En over welk jaar hebben we het nu Anouk? Dat was een speciale opleiding. Over welk jaar hebben we het Anouk? Nou, in 1965. Oké, okay, ja. En uh, toen ging, ging ik werken. Ik had een tweejarige opleiding gehad. En toen was ik 22. 22 en moest ik uh, in een tijd werken dat ze helemaal geen personeel konden krijgen. Mm -hmm. En ik uh, had al een baan voordat ik af, afgestudeerd was op voorwaarde Dat ik... Uh, dat diploma dan even haalde. En nou dat deed ik dus. En uh, toen heb ik gewerkt in de dieetkeuken in eerste instantie van het havenziekenhuis in Rotterdam. Mm -hmm. En dat heb ik twee jaar gedaan, dat was wel leuk. Maar toen uh, had ik dat daar wel gezien. En uh, toen heb ik gesolliciteerd naar een baan. Dat dus was van de van de gemeente. En toen ben ik uh, waarnemend hoofdhuis, hoofdhuishouder geworden. Ja van een groot bejaardenhuis in Rotterdam-Zuid. En daar werd ik op 20 jaar 22 jaar geliverd... werd ik waarnemershoofd, huishouding, hoofdkeuken. En moest ik ook nog hard meewerken... want er was geen personeel in de, in de, dieetkeuken, in de dieetkeuken. Ja. En ik had een allerlei personeel onder mij... die uh, chef-kok van 60, die dat helemaal niet zo leuk vond... dat er zo'n jonge meisje even kwam vertellen wat er moest en het was best wel heel erg zwaar en dat uh, ja dat is dan uh, ergens heb je de opleiding ervoor maar, maar als jong meisje heb je dan toch ineens wel een grote verantwoordelijkheid die had ik ook ja ja ja heb je altijd van die banen gehouden daarna En ook die die, uh, die verantwoordelijkheid uh, met zich meebrachten? ik heb een tijd gewerkt maar ik ben uh, ik ben daar eigenlijk ziek geworden het was gewoon te zwaar mm -hmm. Maar zou dat ook te zwaar zijn geweest dat je man was geweest? Ik bedoel, uh, hadden ze dan ook zoveel van je uh, verwacht? Weet ik weet niet of dat daaraan ligt. Maar voor mij was het gewoon zwaar. En ik ben dus tegen mijn eigen zin, ik het wist het het ook van toen nog blazen, op een goed moment zijn ze begonnen mij af te keuren. Ja. Dan dus ik ik, ja, ik ben er altijd. En, en een ander dier er niet, en ik, wij gaan ze afkeuren. Mm -hmm. Ik geeft het eigenlijk niet eens, nee, helemaal maar. Nee. Maar Hoe is, het goed, is het nu met je dan aan Hoek? Want wanneer is dat uh, proces in gang gezet? Dat proces uh, waarbij uh, ze je zijn gaan afkeuren? In de, in de, in de tachtig jaren. Uh -huh. Geen tachtig jaren geweest. En, en wanneer ben je totaal afgekeurd dan? Uh, ik ben afgekeurd uiteindelijk. Maar nee, ik zeg tachtig jaar, want dat was zeventig jaar. Okay. Ik, ben, ik ben afgekeurd half in 1975. En wat ben je daarna gaan doen? Uh, ik ben getrouwd. Ja. Ik heb kinderen gekregen. En, uh, ja. Dat, uh, ik had dus een. Uh, ik had een, een W.O. uitkering. Maar. Uh, een halve maar, omdat ze. Ja, ze vonden het allemaal niet zo erg. En ze wisten niet precies wat er met me was. Nog. Ik had dus. Uh, ja, ik had al in een zit gelegen met met, met. met. problemen. En. Uh, in ieder geval. Maar, Anouk, mag ik nog wat vragen? Uh, uh, je, je bent getrouwd, zei je. Ik kreeg kinderen. Heb je nadat je afgekeurd bent. Hè, uh, die, die grote verantwoordelijkheden. van die eerste baan wel eens gemist? Die heb ik gemist. En ik wilde op een goed moment. Me scheiden van mijn man. Mm -hmm. En dat had hij nooit verwacht, want ik was het zevige zieke vrouwtje. Mm -hmm. en, maar ja, ik ben toch gescheiden van hem. En dat was best wel heel erg moeilijk, dat het daar toen besloot. En wanneer was dat? Dat was in de eind jaar, 70-jaren. Mm -hmm. En hoe is het nu met je, Anouk? Uh, goed. Ja. goed. Ik woon weer in een uh, instelling voor ouderen. Ik ben echt inrichting <Gelach> hè. Mijn opleiding, dus ook altijd geweest. Ja, ja. En ik uh, bemoei me dus nu helemaal niet meer met de gang van zaken. Ik zie alles, ik weet wat er gebeurt, maar ik bemoeien me er niet mee. Nee, en je hebt je ervaringen uit het verleden. Anouk, mag ik je danken voor je reactie? Ja. En een goede nacht nog. Oké. Okay. Dag. Dag. Ja, we hebben het over uh, het, het verschil in benadering van mannen en vrouwen. Daar zijn natuurlijk veel voorbeelden van te geven. Ik ben benieuwd of u dat uh, als vrouw ook nog steeds ervaart anno 2011. Een vraag die ik u natuurlijk stel ook in het kader van de internationale vrouwendag. Dus ik wil eigenlijk alleen maar praten met vrouwen. U kunt bellen naar 0800-1121, 0800-1121. U kunt mailen naar casaluna.ncv.nl. En u kunt twitteren met hashtag Casaluna. En ik zei het al, ook uh, de teksten zijn uitsluitend van vrouwen... Vannacht. Zoals bijvoorbeeld van de Friese dichteres Albertina Soepboer. Zij reisde een aantal jaren geleden met de Friese zangeres Nienke Laverman naar Mexico. En de ervaringen die ze daar samen op deden werden uh, verwoord door in veel gevallen Albertina Soepboer. En vervolgens dan gezongen door Nienke Laverman. Dat leverde een cd op, De Maisvrouw, een theaterprogramma ook met dezelfde titel. En in dat programma werd ook dit lied gezongen, De Witte Morgen. In het Fries, De Witte Morgen. Mijn kussen is nog warm, die hele nacht hij like, ging En Mijn kessen is nog warm, zo warm om beide kanten, zo warm om beide kanten. En ver ben ik dronken worden van al in die loet op het drumpol? Het tweede keer. Het is feestalet, maar door zit net dicht. Zin en roep naar zee. En ik had de moed net meer. Is het blind, waar het witte, witte rut? Hoezoe ik noos liep, het van huis. Het is te laat. Laverman de Witte Moren. Tekst van de Friese dichteres Albertina Soeboer. Margeet, goeienacht. Hallo, ik heb een zeer kort en bondig verhaal. Ik heb 14 jaar een rechtszaak moeten voeren betreffende man-vrouw, discriminatie, pensioenen in het bedrijf, mannen. Ja, ja, ja, ja wacht, wacht even, Margeet. Je hebt een kort en bondig verhaal, maar je noemt nu heel veel elementen die met die rechtszaak te maken hebben. Uh, waar ging die rechtszaak precies om? Um, uh, de rechtszaak duurde 14 jaar en dat ging over de gelijke betaling man, vrouw voor hetzelfde werk en dezelfde dienstjaren. Om welk werk gaat het hier, geet? Uh, wij waren alle vliegend personeel, dat waren de stewardessen en wij werden eruit gemieterd. Ja, en bij de, de KLM? Die mochten, ja, precies, die leuke, dat leuke, chique bedrijf. Um, en de mannen die bleven, de pursers, de Stewards. En wat gebeurt er? Um, ze hebben dat zo geboycott ze dachten hun eigen wetten te kunnen maken. Maar waarom, Margeet, werden jullie eruit gemieterd, zoals jij dat nou zegt, ja, en wij de waren mannen 40 niet? Ja, en toen moesten wij oproepelen. En uh, ze vonden ons kennelijk niet mooi genoeg of wat ook, weet ik veel waarom. Kregen we een soort afvloeiregelingetje waar je eigenlijk helemaal niet genoeg aan had. Ja. En dan aan het eind van het liedje, het was gewoon een artikel 119, Europese wet. En um, nou, dat moet een bedrijf gewoon uh, doen. Maar ze dachten hun eigen wetten te kunnen maken. En dat is na 14 jaar tegenwerking van allerlei ellende nog wat uh, afgewikkeld. En um, ja, het is... Uh, maar hoe is het afgewikkeld? Uh, Margette, nou, is het in ik jouw voor voordeel... Margete, is het is in, in jouw voordeel? Mag ik even uitpraten. Margete? Is dit in jouw voordeel afgewikkeld, die rechtszaak? Ja, ja, de Hoge Raad die kon niet anders. <laughs> uh, ze moesten die wet gewoon uitvoeren, maar daar hadden ze ook erg grote moeite mee. Het is vijf keer van het ene kantoor bij de Hoge Raad... naar het andere kantoor gesleept. Ja. Ik hoefde het niet eens uit te leggen toen ik opbelde... Hey, stuur me die papieren eens alsjeblieft. Oh, zegt die man, ik weet precies wat u bedoelt. Ik heb ze vijf keer op en neer moeten brengen naar die rechters. Zeg en, maar, geet, uh, wat, wat betekent dit nu... dat je in je gelijk bent gesteld na 14 jaar? Nou, ik moet hetzelfde geld verdienen voor een pensioen als die mannen. En dat weigerden ze uh, te doen, want ze vonden dat wij grondstaf waren... Terwijl we altijd in de vliegerij hadden gezeten. Ja, ja. en nu krijg nou. je dus hetzelfde pensioen als je mannelijke collega van Eertijds. Ja, uiteraard. Zo hoort het ook. Ja, zo hoort het ook, absoluut. Maar daar heb je dus hard voor moeten vechten, begrijp maar, ik. Maar belachelijk. Het is gewoon een Europese wet. En ik vind... De vrouwen in Nederland moeten veel weer erbovenop zitten dat ze gelijk betaald worden. Ja, dat is zo. Maar ze slaapen... kunnen aan jou dus een voorbeeld nemen, begrijp ik. Maar het komt ook liefst niet in de kranten. Dat kan ik u ook wel vertellen. Hoe, hoe bedoel je, het komt niet nou, in de kranten? ze houden dat echt niet uh, in de publiciteit. Ze, ver ze verdoezelen dat. Als het er niet in staat, dan hebben ze ook geen gedonder bij de bedrijven. Maar jij hebt het nu naar buiten gebracht. Een lange rechtszaak tegen ja. uh, een luchtvaartmaatschappij die jij hebt gewonnen. Je hebt nu hetzelfde pensioen als je uh, mannelijke collega tijd. Alleen, wat niet meer goed gemaakt kan worden natuurlijk... is dat jij uh, en je vrouwelijke collega er eerder uit moesten dan de mannen. Ja, uh, dat is hun pakje aan. Ik was de enige die het tot laatst doorgebeten had. Omdat ze niet eens wisten wat een rechtsbijstandsverzekering was en weet ik veel wat... Uh, de ene grote groep die heeft ze er maar bij laten zitten. Die hadden de kranten erbij moeten halen. Maar dat hebben ze ook niet gedurfd of wat ook. En de anderen zijn overleden, helaas van tevoren. En dus op het laatst bleef ik alleen over. Nou, en we wonnen in. Ik won in 1995. De Hoge Raad in 1998. En dat heeft tien jaar moeten duren voor ze toegaven dat, dat het inderdaad een beetje ongelijke uh, versierde uitkomst was. Nou, ja, ja. Nou, nou. Maar je, je hebt volgehouden en je hebt je gelijk gekregen, Margeet. Ja, maar het is toch een ordinaire bedoeling. Kom op, dat doe je toch niet. Het had allemaal wat sneller je en wat eleganter gekund. het elegante te houden en that's it. Magheet, ik, ik zal geen lang verhaal zeuren. Dit was het. Dankjewel, Margeet. En een goede nacht nog. Daag. Dag. En ik kreeg ook net een mailtje binnen, want u kunt ook mailen natuurlijk als u uh, mee wil praten. Uh, naar kaas Casaluna uit het ncv.nl. U kunt ook twitteren met hashtag uh, Casaluna. Uh, een mailtje heb ik hiervan. Even kijken... Eline. En Eline schrijft het volgende. Of vrouwen anders behandeld en benaderd worden als mannen? Het antwoord is ja. Ik ben transseksueel. Ik leef tien jaar als vrouw en merkte meteen het verschil. Vooral mannen benaderen je heel anders. De positieve kant is dat ze galanter zijn. Ze stoppen eerder voor je als je te voet of op de fiets wil oversteken. De negatieve kant is dat je als vrouw met verstand van techniek... vaak niet serieus genomen wordt. Vooral bij verkopers van audio, van tv en computerapparatuur... loop je daar tegenaan. Ze vertellen je verhalen over de apparaten die helemaal niet kloppen. En als je daar dan wat van zegt, dan kijken ze alsof ze het in keulen horen donderen. De een bindt dan in, de ander houdt vol dat hij gelijk heeft. Als man werd er door verkopers eerst altijd afgetast... hoeveel verstand je ergens van had. Als vrouw gaan ze ervan uit dat je er geen verstand van hebt, schrijft Eline. Marian, goedenacht. Ja, goedenacht. Nou, ik moet even applaus voor die mevrouw die voor mij was. Even... Margeet? Margreet, ja. Ik vind het eigenlijk wel heel mooi wat ze vertelde. Ja, en doorzet, red die Margreet. Ja, nou, dat is echt een, uh, een uh, tijger, moet ik ja, zeggen. Ja, wat is jouw ervaring met de verschillende benaderingen van uh, mannen nou, en vrouwen? Nou, ik, ik heb altijd in, in, uh, met vrouwen gewerkt. En daar moet ik eigenlijk zeggen, heb ik altijd hele positieve kanten over gehad. Ja. Ik geloof dat ik een echo hoor. Ik zal even mijn microfoon uitzetten. Ja, zet even je radio uit. Ja, of je speler. microfoon, ja, precies. En wat ik dus niet uh, mooi vind... Uh, als een vrouw overlijdt... krijgt een man 100% pensioen. Ja. En als een vrouw overlijdt... dan krijgt ze maar 70%. Ja, dat is ook ongelijkheid. Ik vind dit zo oneerlijk... Want een vrouw die werkt ook voor haar man. En die heeft dus ook uh, met, ja, met de pensioen te maken. En ze hebben het me wel eens een keer uitgelegd... maar ik ben het er niet mee eens. En wat uh, zijn jouw eigen ervaringen daarmee? Heb je zelf pensioen op dit moment? Of niet? Ja, ik heb zelf pensioen. Ik heb pensioen van mijn man. En ik moet zeggen, ik heb een eigen pensioentje. Maar ik vind het gewoon oneerlijk. Als zo'n man zoveel jaar gewerkt heeft... Waarom krijg je geen 100% als vrouw zijnde? Ja, dat kun je inderdaad afvragen. Je, je, als vrouw heb je waarschijnlijk net zo hard gewerkt als die man, dus dan zou je ook hetzelfde pensioen moeten krijgen. Maar dat, dat zijn dus allemaal voorbeelden van, van een toch nog ongelijke behandeling. Nou, en dat, dat Anno 2008. Waarom worden de mannen voorgetrokken en de vrouwen die dan toch voor die man gezorgd hebben, jaren en jaren en eh, kinderen opgevoed en ook nog gewerkt hebben? En nou ja, ik, ik, ik kan er gewoon. Ik, ik worden daar zo pissig over. <gif> dat merk ik, ja, ja. ja. Maar, maar heb je geprobeerd die zaak aan te kaarten? Of heb, heb je wel eens op, op, op, op hoger niveau of op officiële niveau laten weten dat je er pissig over bent? Ja, ik ben geen intellectueel. En dat en hoef je, je toch niet intellectueel voor veel te zijn? Aan. Ja, En En nou, ik, ik, ik vind het gewoon niet eerlijk, laat ik het zo zeggen. Dat is een helder punt, Marjan. Ja. Dankjewel hey, voor je succes telefoontje. Succes verder met je programma. Dankjewel en een goede nacht okay. nog. Dag. Doe, dank je. Doe. Ja, vrouwen die uh, zelf ervaren dat ze anders benaderd worden dan mannen... op welk gebied dan ook. Uh, heeft u bijvoorbeeld gelezen dat het vrouwen 11 is wegbezuinigd bij AZ... en bij Willem II? Nou, uh, vrouwen uh, over de andere benadering van vrouwen... dan de benadering van mannen. Daarover praat ik graag met u verder op deze Internationale Vrouwendag. U kunt bellen met 0800-1121. U kunt mailen naar Casaluna en u kunt ook twitteren met hashtag Luna. Ja, En we laten muziek horen uh, gebaseerd op teksten van vrouwen bijvoorbeeld op dit gedicht van Ida Gerhard Het staat op uh, de cd Die Tuin van Maarten Maurik Maarten Maurik kent u misschien nog als zanger van de groep Montezuma's Revenge daarna ging hij zijn eigen weg en een paar jaar geleden bracht hij deze cd uit met uh, daarop dus ook deze tekst van Ida Gerhard Georgica Ik ben een tuinman, niets dan dat Met aarde en met mes bespat Ik buig me neer, ik richt me op Ik klem de schoffel en de schop Ik wiet, ik volg mijn diepste wet Als ik de naakte zeiling zet. Ik richt me op, ik buig me neer Een tuinman ben ik en niets meer Ga ik met donker strand naar huis? De pijn spaart blad nog kruis. Ik waak nog als ik slapen mag. Mijn land, mijn land, het is kort dag. Delft straks voor mij uw spadeweg. Vergeet waar ik geborgen lig. Voor beide moeite, nood en pijn. Moet er een tuin van sterren zijn? Ja, mooi hè? Maarten Maurik met uh, Georgica van uh, Ida Gerhard. Vrouwenbel, vrouwen twitter over uh, de andere benadering. Als u die tenminste zo ervaart van vrouwen. Een benadering die verschilt van die van mannen. Uh, eens even kijken wat voor berichten ik... Uh, binnenkrijg... Um... Ik heb hier bijvoorbeeld een berichtje van uh, Lieve. Lieve twittert uh, via hashtag Kazaluna... Graag ik een, had ik een wat hogere functie binnen de katholieke kerk gewild... maar die zijn slechts voor mannen weggelegd. Zo jammer, uh, twittert zij Lieve. Aan de telefoon Irene. Dag Irene. Goeiedag, Irene Spekman. Dag Irene Spekman. Ik heb het uh, bij de hand gehad over dat pensioen... dat vrouwen minder pensioen krijgen... Mijn man is overleden en toen werd, werd er al tegen me gezegd... hou er rekening mee, je krijgt minder geld. Ik heb iemand van de vakbond thuis gehad en gevraagd van... hoe zit dat nou? Ik vind het zo oneerlijk. Precies hetzelfde wat die mevrouw net vertelde. Precies. Uh, als ik was overleden, had hij dus 100% gekregen. Mijn man overlijdt en ik krijg 70%. Ja, ja. Wat kan ik daaraan doen? Want we hebben... Alle twee hard gewerkt, nooit onze hand opgehouden. Kinderen fatsoenlijk opgevoed. Mevrouw Spikman, dat zit in de AOW-wet. En die wet wordt pas in 2013 veranderd. Kijk, daar zit je dus niks mee op. Nee. Maar daarom kon ik nog wel boos zijn. Ja, maar natuurlijk. En ben ik het nog? Ja. Want stel nou dat ik was overleden en hij kreeg wel het geld, had hij een huishoudster moeten nemen. Moet je eens kijken hoeveel dat kost. Ja, nou, nou, nou belt er ons iemand op. Uh, ik weet even niet hoe hij zij heet, maar die zegt ja. Vrouwen worden ouder en dus krijgen ze minder pensioen. Dat heeft er geen. Oh, ik wou een heel lelijk woord zeggen. Ja, dat doen we niet tegen <laughs> Dat heeft er helemaal niks mee te maken. We zijn alle twee gelijk. We hebben alle twee ons werk gedaan. We hebben allemaal ons best gedaan. En ik moest 500 gulden inleveren in de maand. Leuk, hè? Ja, om, omdat vrouwen helemaal minder pensioen krijgen... terwijl ze hard meegewerkt hebben met... Uh... Ja, en dan ben je je man kwijt en dan krijg je 500 gulden minder. Ik heb wel meegemaakt dat er vrouwen waren... die moesten hun huis verkopen omdat ze nog kleine kinderen hadden... en die konden, dan ben je man kwijt en dan kan je in een fletje gaan wonen. Ja. Ik had dan de mazzel dat mijn man zijn volle pensioenjaren had... Ik, ik wind me er nog over op. Ja, ik, ik hoor het. En uh, begrijpelijk ook wel, trouwens, Irene. Uh, nou, werd jou gezegd uh, dat dat gaat pas veranderen als de AOW-wet uh, aangepast wordt in 2013? Het, het, het zit namelijk in die wet van Drees. In die AOW-wet zit ook de nabestaande wet in. Mm -hmm. En die wordt pas in 2013 veranderd. Maar verwacht je dat die wijziging dan zo wordt uh, dat, dat mannen en vrouwen hetzelfde pensioen krijgen? Het hoort. Misschien moet je nu alvast de politiek een beetje gaan masseren Irene. Ik heb in de politiek gezeten. Maar ik heb nu mijn buik ervan vol. Want is dit nog leuk om tegenwoordig in de politiek te zitten? Nee, als ze mensen tegen elkaar op gaan zetten, dan doe ik niet meer mee. Nee, nee, nee. Maar goed, ik bedoel, in dit geval ben je toch wel heel betrokken en maak je je ook echt boos? Hè? Over, over deze oh ja, maar ik uh, ongelijkheid? De ik zit nu in de ambo. Ja, en vanuit de AMBO kun je, je natuurlijk wel degelijk inzetten voor een uh, uh, jewel, jewel. positieve we, wijziging van en die wet. We dan laat ik mijn stem ook nog wel horen. Ja. Maar ik heb geen zin meer in bestuursfuncties. Nee, dat is helder. Maar misschien dat je vanuit die AMBO uh, uh, uh, je hart kan maken met, met al die andere uh, honderdduizenden leden van de AMBO, uh, om, om die AOW-wet in het voordeel wij van de vrouwen die, te veranderen. Een, een platform van alle clubs, Dus daar, daar kan ik het kwijt. Heel goed. Ja, zou ik het vooral deponeren dan? Ja, ja, ja, ja. ja ik ja, laat me is. niet zo inpakken. Nee, dat, dat denk ik ook niet als ik jou zo hoor, Irene. <laughs> en gelijk heb je. Hé, hey, Jarene, dankjewel voor het telefoontje. Ja, graag gedaan. En tot een andere keer weer, hè. Dag. Dag, dag. Ja, er bellen ook mannen. ja Daar ga ik niet meer praten hè, vannacht met mannen. Maar de bellen ze, wel, ze bellen wel. Menno uh, bijvoorbeeld belde. En die zei, uh, ik wil alle vrouwen graag feliciteren met hun vrouwendag. Alleen, ik vind het onrechtvaardig dat er geen mannedag is. En toch praat ik lekker alleen met vrouwen in dit uur. En ik lees alleen maar vrouwelijke twitters en... Uh, uh, twitters? Tweets heet dat, hè? Vrouwelijke tweets voor een vrouwelijke mails. Als u mee wilt praten of uh, mee wilt uh, uh, mailen dan wel twitteren... over ons thema van vandaag een uh, verschillende benadering van man en vrouw... in 2011 dan ook nog. Dan kunt u ons bellen op ons gratis nummer 0800-1121 0800-1121 U kunt mailen naar Kaza at of twitteren met hashtag casaluna. Ja, Code van Doorsbeurt. die kent u misschien als uh, uh, vertaler, ze heeft verschillende musicals vertaald, ze heeft liedteksten geschreven en haar nieuwste project dateert van eind vorig jaar. Op verzoek van de remonstranten, het kerkgenootschap de remonstranten... hertaalde ze uh, klassiekers en ook religieuze liederen uh, voor, een, voor een nieuw publiek. Uh, liederen die, die uh, soms vanwege een wat, wat archaïsche tekst uh, de, de, de waarde voor veel mensen wat verloren waren... moesten zo uh, opnieuw zingbaar gemaakt worden als het ware. Die teksten die zijn in een bundel verschenen... en een aantal van die teksten is weer op muziek gezet... en wordt uh, gezongen door Karin Bloemen. Zo uh, maakt de quote van Doesburg van uh, Waltzing Mathilde... u kent het lied vast, Dans me naar morgen. Diep in zich verborgen houdt, veilig op slot, zodat niemand het weet. En wie niks doet is zeker, dat hij al die zorgen houdt. Dat hij de weg naar de vrijheid vergeet. Leven hoe je leven kunt houd je gevangen terwijl dat niet hoeft breek dus los en wees vrij om te geven wat je geven kunt zorg dat je liefde en vrijheid weer Wat niet nodig is. Weet je, we zien wel of dat ooit gebeurt. We gaan weg zonder ballast en al wat overbodig is. Onder de zon die de dagen weer dansen me naar morgen. Dansen me naar morgen. Dansen me naar morgen. Karim Bloemen, dans me naar morgen. Op een uh, nieuwe tekst van Coot van Doesburg. Ja, ik wil alvast even met u vooruitblikken naar uh, Casa Luna van aanstaande woensdag. Harm Edens is voor die uitzending op zoek naar ervaringen met uw hart. Letterlijk. Dus heeft uw hart wel eens... Uh, uh, letterlijk overgeslagen, ging uw hart opeens sneller kloppen. Een fysieke ervaring met uw hart. Dus bent u misschien de fervent hardloper en gebruikt u daarbij een hartslagmeter? Merkt u dat uw hart dan sterker wordt? Of heeft u een bijzonder verhaal over een hartaanval? Hoe voelt dat? Wat gebeurt er dan met u? Eh, mag ik u vragen? Uw verhaal alvast naar ons te mailen Als u een mooi verhaal heeft... Alsjeblieft we wel heel kort, niet langer dan vijf regels. En uw mail kunt u kwijt op kazaluna.ncrv.nl. Kazaluna.ncrv.nl. Uw verhalen over fysieke ervaringen met uw hart... voor de uitzending van komende woensdagavond met collega Harm Edens. daar? goedenacht. Goedenavond. Uh, die mevrouw die de net belde, hè? Ja. die had het erover van uh, als haar man... Uh ook die pensioengerechtigde leeftijd had en hij moest een huishoudster in dienst nemen. Ja. Maar wat heeft die mevrouw dan fout gedaan? Die man is niet meegeëmancipeerd. Ze is toch niet zijn moeder? Nee, nee, dat is waar. Ik jij... bedoel, hij moest ook kunnen stofzuigen. Ik ben benieuwd, toen mevrouw ziek was, wie haar dan hielp... of die man dan nooit uh, de afwas ging doen en koken en weet ik veel wat het huishouden allemaal... Uh... Ja, ik, ik ken natuurlijk de persoonlijke situatie niet van Irene, nog van, uh, ken ik, uh, weet ik veel van de, van de huishoudelijke kwaliteiten van de, van de man, van Irene. Maar uh, uh, CD, jij zegt, uh, uh, uh, hoezo uh, moet, moet een man een huishoudster in dienst nemen, moet hij zelf ja, maar doen. Moet hij zelf maar kunnen. Want ik neem aan als die, dat ze dan al uh, 30, 40 jaar bij elkaar waren of zo, toch? Ja, dat weet ik niet, maar dat zou kunnen, ja. Nee, maar toen hadden we toch over die pensioengerechtigde leeftijd? Ja, precies, ja. Ja, dan al, ja. Dan zou je dat inderdaad kunnen denken, ja. Heeft het die man dan nooit geleerd om te koken? Ten wij hebben dat van huis uitgeleerd. Ik ben van Surinaamse af en daar moesten jongens en meisjes alle... Maar, mijn moeder was heel streng en wie die meedeed, nou... <lacht> je moest allemaal leren koken. Ja, want hoe oud ben je als, als ik vragen mag, zijn <lacht> Ja? Uh, 47. 47. Dus in jouw generatie uh, zijn, zijn Surinaamse mannen en vrouwen gelijkwaardig als het gaat om het huishouden. Nou, ik weet niet of tegelijkwaardig. Ik heb het erover bij mijn moeder thuis. Moest je alles ja, ja. leren. Mijn ja. moeder had niet zo'n uh, wasmachine gekocht. Weet je wat ze had gedaan? Een snelwasser. En iedereen moest zijn eigen kleren wassen. Nou, dat is eigenlijk wel heel goed. Anders ja. kon ze blijven wassen. Want en hoeveel dat, broers en zussen heb ik. je? Sorry? Hoeveel broers en zussen heb je? Wij zijn met vijf, uh, drie jongens en twee meisjes. Ja, met vijf thuis. Ja, dan kun je inderdaad en lang blijven wassen. als ik van de werk kwam, was er gekookt. Door een van de kinderen? Ja. ja. Het maakt niet uit wie als eerste thuis kwam, die moest koken. Dus jullie zijn thuis echt volstrekt uh, uh, gelijkwaardig opgevoed, wat dat betreft. Ja. Hè? Uh, jullie moesten allemaal de, dezelfde klusjes uh, opknappen. Als je nu kijkt naar je, naar je broers en zussen en naar jou... is dat nog steeds zo dat jullie uh, uh, relatief uh, uh, veel klussen in huis doen? Ben je uh, nog, zei nou je ja, ja. Ik, ik woon alleen en uh, ja, ik, doe, ik kan behangen, maar ik kan ook koken en uh, <laughs> ja weet ik veel. Ik moet mezelf toch zien te redden. Ja, ja, ja, en je broers en zussen? Uh, die zijn wel, uh, of die wonen samen of die zijn getrouwd of dat soort. Ik ben die uitzondering. Je <laughs> bent de uitzondering, maar die broers en zussen van je die, die, die, die kunnen ook en behangen en koken. Juist, tuurlijk. Ja, dat heb je van huis uit meegekregen. Jij dus als jij ziek bent, moet, uh, of als je vrouw ziek is... Uh, ik weet, ik denk aan dat je een vrouw hebt. Wat dan? Uh, en zij is ziek, dan ga je je moeder of je schoonmoeder roepen. Nee, dan moet je zelf kunnen koken. Dan wel behangen. Behangen kan ik trouwens niet, moet ik eerlijk zeggen. Zeg maar, Seda, uh, merk jij uh, om je heen nog veel verschillen... benadering van mannen en vrouwen? Uh, nou, ik heb altijd als uitzendkracht gewerkt. Ik werk wel liever met mannen samen, want vrouwen onder elkaar... altijd geouderhoerd. Sorry hmm. dat ik het zo moet zeggen, maar dat is mijn ervaring. Ja. En uh, ja, ik heb altijd... Uh, nou, ik heb, geloof ik, één keer een uh, vrouw als leidinggevende gehad. En hoe beviel je dat? Uh, nou, ze kon geen leiding geven, dus. Maar ja, dat was bij die mannen vaak ook zo, hoor. En... Uh, en, en word jij, uh, zie je daar op je werk, uh, gelijk betaald uh, met je mannelijke collega? Hè? Nou, ik ben uitzetkracht, dus ik denk het niet. Nee, je denkt dat je. En, ja, maar uh, dat heeft dan misschien met je, meer met je positie te maken. Hè? Ja, en uh, nou ook, daar is, daar, ook uh, daar is ook een heleboel discriminatie in. Van, want ja, soms zie je wel eens salarissen. Dan denk je van, nou, uh, ik krijg niet hetzelfde betaald als mijn vrouwelijke collega's. Dus laat staan als mijn mannelijke collega. Nee, nee. Dus zoals jij bent opgevoed en behangen en koken, uh, zo worden mannen en vrouwen nog steeds niet uh, benaderd in de Nederlandse maatschappij. Er is nee. nog steeds verschil wat dat betreft. En, dat merk jij ook. Ja, precies. En ik had ook, kijk, uh, ze zijn nu aan het strijden voor, uh, in andere landen voor uh, hoe doe je dat? democratie. Maar uh, ik vraag me af en toe af wat democratie is. Hoe bedoel je dat? Nou, ik heb daar heel slechte ervaringen mee in dit land. In Nederland bedoel je? Precies. En op welke manier dan en, bijvoorbeeld? Uh, nou, ik heb ook wel eens ergens gewerkt. Een nou, er kwam zo dat intro je vragen. En slaap je alleen in dat grote bed? Nou, sorry hoor. Dat moet je echt niet aan mij zeggen. Nee, dat vind ik ook een dat enorm onbetamelijke vraag. Ja. Heel rare dingen meegemaakt als uitzetkracht. Dus, uh, en ik kan mijn mond niet houden. Dus. En ik had vorig jaar ook een kalender. En daar stond in dat vrouwen wereldwijd... en volgens mij zijn er meer van ons dan van mannen. Van het mannelijke soort. Ja. En we hebben wereldwijd maar 3% van de eigendommen, zeg maar. Ja, er is nog veel recht te zetten, hè? Ja, ook, heel, ook in Nederland. Want je ja. hoort het net zelf, hè? Al die vrouwen klagen. De, die ene vrouw daar, nou, ik was al lang dood geweest als ik tien jaar voor mijn rechten moest gaan vechten. Ja, ja, wel dapper. Hè? Om zo lang door te vechten. Saida, ja. mag ik je bedanken voor je verhaal? Is goed. En tot een andere keer. Ja, oké. Okay. Dag. Dag. Uh, ik krijg ook een mailtje van Annelies. Annelies schrijft, ik ben lesbisch. Mijn vrouw krijgt geen pensioen als ik kom te overlijden. Als ik een man zou hebben, zou hij dat wel krijgen. Dat is discriminatie, schrijft uh, Annelies. En dan aan de telefoon Marike. Dag Marike, goeienacht. Hoi, goeienacht. Marike, op welke manier merk jij dat mannen en vrouwen... nog steeds anders benaderd worden in Nederland? In winkels. In winkels? In winkels. Vooral als je iets technisch komt kopen... Of het nou een koelkast is, of een wasmachine, of een, een installatie, of wat dan ook. Dan, is het van, uh, uh, dan hebben ze het over het uiterlijk van het, uh, van het apparaat. Dat is ja. een mooi koeletje als je een koelkast komt kopen. Dit is een leuk koeletje En heb je daar een vierpits kastenstel op. En uh, kijk eens, en de deur kan zo open. En uh, uh, een installatie, ik kwam een keer een installatie kopen, een muziekinstallatie... En uh, toen begonnen ze ook over de buitenkant van... Uh, uh, en to, toen begon ik een heel technisch verhaal op te hangen, want ik had me ontzettend goed voorbereid. En uh, toen zei die man, zo, mevrouwtje heeft er verstand van. Hm. Ja, dat is een beetje wat Eline net ook mailde, hè? Ja, daar heb ik, ik heb daar heb ik even niet gehoord. Nou, Eline is transseksueel. en Eline zei, ja, uh, uh, mijn ervaring is dat als ik naar de winkel ga en ik wil inderdaad een apparaat kopen, dat ze dan uh, als vrouw heel anders uh, uh, met, je, met je gaan praten dan uh, dat ze dat vroeger als man deden. Ja, dat klopt. Ik Omdat ze je niet Eline... serieus nemen op technisch gebied wat dat betreft? Ja, ik vind Lien trouwens heel leuk om te horen altijd op de radio. Ja, ja dus dat is jouw ervaring ook. In, in de winkel ervaring... ben je niet serieus genomen. Zelfs een fiets. Ik ging een fiets kopen. En uh, toen, toen, uh, uh, toen begonnen ze ook met, of het uiterlijk van die fiets. En toen had ik een keer erop een vriend meegenomen. Uh, ik zei, ga even mee. Dan uh, kijken hoe ze daar reageren. Toen begonnen ze heel techniek uit te leggen. Toen zei ik, waarom doe je dat wel tegen hem en niet tegen mij? Mm -hmm. En, en ik heb echt heel veel ervaringen ermee. En uh, een keer met een auto, ik, ik heb geen rijbewijs, ik koop ook helemaal geen auto. Maar toen ging ik met een vriend een, uh, een auto kopen en ik, ik stond het in en ander te vragen. En toen gingen ze, ze, ze negeerden mij gewoon, en toen gingen ze aan die vriend uitleggen uh, weer techniek. En toen zei ze, nu komt het leuke verhaal voor het vrouwtje, de kleur. <lacht> Het is toch echt al een Ja, dat is echt. echt. En, uh, dat is, uh, dat, ik spreek over ervaring van, van 20, 25 jaar, want uh, ze moeten er met mij gewoon niet, niet uh, heel ordinair gezegd niet, niet uithalen of flikken. En, uh, want ik sla ze van de aan, want ik, ik, ik ben gewoon ontzettend goed voorbereid als dus ik wat ga kopen. Ja, je weet wat je wil kopen, je weet ook ja, en, van de technische inzienhoud Ja, en ik ben sowieso uh, redelijk technisch aangelegd. dus maar je wordt zo kleinerend behandeld. En ik, ik vind het echt. En als je voor jezelf opkomt. of je zegt. Uh, waar ben je nou mee bezig? Ik, ik weet wel waar ik het over heb. En. Uh, uh, oh, gaan we moeilijk doen. <laughs> uh, uh, zo, uh, die, dat soort opmerkingen. ik heb echt een paar keer gehad. dat ik zei. meneer. ik, ik heb helemaal gezin om. Uh, om nog verder met u te onderhandelen. ik ga naar een andere winkel. Nee, dat. Dus tot... ik, ik, uh, ik ga gewoon. En ik wil ik niet gewoon die onbeschofte. Uh, uh, behandeld wordt. Mevrouwtje, ik ben het ook beleefd tegen u. Ik zeg, ja, maar ik... Nou, het is echt... En het is me heel vaak overkomen. Ja, en ik, ik zie er echt niet uit... Uh, als, als een, een mevrouwtje. Als een, als een mevrouwtje of een doetje met... Uh, wat dan ook. En, uh, maar ze, ze, ze doen het iedere keer weer opnieuw. En ze zijn gewoon verbaasd. Als ik dat ontvind veel... Wat ik net zei, dan zeggen ze zo... Mevrouwtje heeft er stand van. Ja, dan zijn ze verbaasd en ondertussen... En, er... en, en, en als hij kap, nou. Ik, ik, uh, dan beginnen ze over de prijs. Mevrouwtje, um, ik heb hier een, uh, een Bosch, ik heb hier een Etna, ik heb hier een Siemens. En ik zeg, ja, maar dat maakt me allemaal niet uit. Ik, ik wil gewoon uh, weten wat de motorcapaciteit is. En <laughs> dat of weer is weer wat een, anders, uh, ja. Ja, en of, er een, uh, of je de filter uh, die erin zit, of die uit Wasper is, of, of een uh, verblijffilter... Uh, uh, hoe het zit uh, met die lampjes zo vaak. Ja, je die wil je de technische in's en outs weten... In, en niet en zozeer staat, de prijs of de kleur. Exact. En dan staat ik ja. me aan te kijken. En, dan, uh, en dan, dan heb ik wel eens gehad dat, dat iemand zei... oké, okay, oké, okay, ik merkte u de verstand in hebt. Ja, en dan ging ze heel techniek uitleggen. Ja, ja, ja. Nee, wat dat dus inderdaad ook... verschil in benadering. Marieke, mag ik je bedanken voor je ja, reactie? Ja, dat is ook verschrikkelijk, hè? Ja, dat klinkt inderdaad heel verschrikkelijk, <laughs> ik ja. Ik had uh, heel veel... Koop luisteren. Ja, ja, wie weet dat ze je dan uh, voortaan anders benaderen. En met jou veel vrouwen. Dankjewel Marieke. Oké, okay, dankjewel. Dag. Dag. Ook een mailtje komt er binnen van Caroline. Caroline schrijft er is inderdaad nog veel ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in het werk. Niet alleen zijn er veel dingen zoals salaris en het pensioen inderdaad nog niet gelijk geregeld. Mijn ervaring is dat het vaak toch de mannen zijn die zich op sommige vlakken superieur vinden boven vrouwen. Ik heb zelf een technische studie gedaan en daar vaak rare opmerkingen over gekregen en ook rare dingen mee meegemaakt. Gemaakt. Er waren niet veel meisjes die natuurkunde studeerden... dus het was niet vreemd dat die paar meisjes bevriend raakten. Daardoor kreeg ik een paar keer te horen dat ik me niet hoefde te schamen... Hoor, dat ik lesbisch zou zijn. Het ergste was een begeleider die me dusdanig heeft proberen te frustreren... en demotiveren om mijn studie niet af te ronden. Uiteindelijk bleek hij er niet tegen te kunnen dat er meisjes zouden afstuderen. Gelukkig had ik de goede prof die dit inzag... en door hulp van de staf heb ik mijn studie uiteindelijk met veel plezier afgerond. Nu heb ik een leuke baan. Ik ben wel de enige echte techneut op de afdeling... en ondervind zo nu en dan nog steeds dat er mannen om me heen zijn... die het niet of moeilijk kunnen accepteren dat er vrouwen zijn die meer weten van een volgens hen typisch mannenonderwerp. Jammer, maar het zal naar mijn gevoel nooit veranderen, zegt Caroline. Dankjewel, Caroline, voor je mailtje. En als we het over dichters hebben en tekstschrijvers, dan mag deze vrouw niet ontbreken. Morgen gaat haar nieuwe voorstelling in première. Frederik Spicht. In de, in de bliksem van de stroboscoop in een vlucht naar de maan, je ogen. Slaap je nooit? Na, na, na, na. Is, is waarom slaap je nooit? De ijsman doet weer goede zaken, ijsko maken, vliegens vlug. Hij tovert alle kleuren Oh Isis. Harm Edens is dus voor woensdag op zoek naar ervaringen met uw hart. Letterlijk. Of u uw hart wel eens heeft voelen overslaan. Dat wil ik graag weten. Of u wel eens een fysieke ervaring met het hart hebt gehad... tijdens het hardlopen. Of u een hartslagmeter gebruikt bijvoorbeeld. Of... Wie weet heeft u een hartaanval gehad en dan is me heel benieuwd hoe dat voelde. Uw verhaal, eh, niet langer dan vijf regels alstublieft kunt u nu al mailen naar kazaluna.ncf.nl. En dat allemaal voor de uitzending van komende woensdag. En morgen praat Frank Dumoche in Casaluna met journalist Erik Smit. Hij schreef een boek over woekerpolissen en hoe je daar vanaf kunt komen. Ik spreek nog even het antwoordapparaat in voor Frank. Dit is de voicemail van Casaluna. Hoi Frank, met Haako. Net zoals jij zelf, weet ik uit wel gelichte kring... heeft jouw gast Erik Smit zelf ook een woekerpolis. En dan vraag ik me af, maakt hij zich nu zorgen over de toekomst? En hoe zit dat eigenlijk bij jou, waarde huisgenoot? Ik wens jullie een uh, mooi gesprek samen. Ja, en daarmee werd het uh, voor nu tijd om de luiken te gaan sluiten. Straks EO's, nacht op één. Heel veel genoegen daarbij. En wat ons betreft graag tot morgen, even naar middernacht. Goeiedag voor nu.